Mark Visser met het NOS Journaal. Staatssecretaris Bleker commissieakkoord de commissie akkoord gaat met zijn jongste plan voor de Hedwiegenpolder. Maar volgens de commissie is het nog niet zover dat Bleker zei in de Tweede Kamer dat hij van de kant van eurocommissaris Potocnik heeft gehoord dat Nederland morgen een brief krijgt waarin staat dat de commissie kan inzemen met het plan. Het plan wordt beschouwd als een ecologische equivalent van de totale ontpoldering van de Hedwiegen, zei de staatssecretaris. Het is gevraagd, zegt een woordvoerder van de commissie, dat de plannen wel in de goede richting gaan, maar dat er nog aanvullende informatie nodig is. Het Centraal Planbureau komt vandaag nog niet met doorrekeningen van bezuinigingsmaatregelen. Die zijn besproken in het Katshuis. Dat melden ingewijden in Den Haag. Gisteren leek het erop dat het CPB vandaag met berekeningen zou komen. Het gaat dan onder meer over het effect van allerlei maatregelen op de koopkracht. Maar naar verluidt lukt het niet meer en wordt het morgen. De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV komen vanavond weer bij elkaar in het Katshuis. Minister de Jager van Financiën wil dat hedgefondsen en beursspeculanten onder toezicht komen van de Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten. Hij zegt meer zicht te willen hebben op de handel en wandel van deze snelle jongen en meisjes, zodat hij niet voor verrassingen komt te staan. In het wetsvoorstel staat dat de Nederlandse Bank toezicht gaat houden op de financiële gezondheid van de instelling en welke risico's er spelen. AFM gaat in de gaten houden hoe de fondsen en speculanten zich gedragen. Posters van het festival Dance Valley met daarop een portret van premier Rutte moeten worden verwijderd. Meldt de Voorlichtingsdienst. Op de posters staat naast Rutte's foto de tekst Begrotingstekort, gespreid betalen. Dat is een verwijzing naar een nieuwe actie van Dance Valley. Bezoekers kunnen dit jaar in termijnen betalen voor een festivalkaartje. De RVD zegt dat de premier niet in verband mag worden gebracht met commerciële activiteiten. Rutte was vorig jaar zomer zelf als bezoeker op het festival.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 Gonna get you, gonna get you, gonna get you right now, hey, gonna get you right now. Woman with a forty five pointing at your face. Trying to steal your soul, cause you had your last day. Come on, roll the dice, it's up to you, babe. You better do it fast, or I load them up twice. Als je denkt dat dit uh, de stem van Jim Morrison is... Dan heb je het dus helemaal verkeerd. Want dat, dat is helemaal geen Jim Morrison. Dat is de stem van Donald Majid. En hij komt hier uit Zandvoort vandaan. Jazeker. Uh, het is uh, de leadzanger van Good Beats. En ze zeggen zelf dat ze ja, min of meer uh, als inspiratiebron de doors hebben. Goh, dat is me nog niet opgevallen eerlijk gezegd. Maar goed, uh, we, ik vond het wel leuk. En uh, bovendien, ja, het is toch... Toch uh, zit het goed in elkaar, die productie van die EP die ze hebben afgeleverd, de heren van Good Meat. En ze waren in de finale van de, ja niet van de grote prijs, dat zou wel heel erg uh, dol zijn, van de Rob Akna woord Daar hebben ze toch wel uh, de nodige prijzen in ontvangst uh, genomen. En over uh, prijzen gesproken, nou zij hebben het uh, helaas uh, toen niet uh, voor elkaar gekregen. Maar we hebben ze weer in de studio uh, weten te krijgen De mannen van Alaska En ze zijn uh, met z'n vieren vandaag Ja, heren, welkom De hele band De hele band, ja, ja. Uh, En toevallig net degene aan het woord die de, die de vorige keer er niet bij was Dat is uh, Louis van uh, de drummer van de band Hallo Precies, hallo ja. Uh, Want ja, de, de grote prijs van Nederland Ik uh, maakte eigenlijk al een beetje een vingerwijzing Was een beetje in de war Omdat jullie daar toevallig hebben gespeeld ja, In ja. de finale uh, nota Ja uh, dat was uh, helaas geen prijs uh, die jullie daar wisten te winnen. Nou, een prijs is een groot woord. Veel van geleerd. Uh, ja, nou, da, nou. dat was de prijs, de kennis en de ervaring. Klinkt ja. heel clichématig, maar het is wel echt het geval. We hebben heel veel geleerd en, uh, nou, dat was een beetje de, de winst die we hebben geboekt daar. Ja. Ja. En de melkweg hebben we daar gespeeld. Hij was volgens mij bijna uitverkocht. Grote zaal, dus dat is natuurlijk hartstikke mooi als je daar als beginnend beentje. Ja. Ja, je valt deze, deze formatie dan. Dat je daar gewoon daar kan staan. En dat je zo'n mooi podium hebt om op te spelen. Ja. Met uh, veel publiek. En uh, dat is gewoon een hele mooie ervaring. Ja. Ja. Uh, de Melkweg uh, is ook de plaats van handeling op 6 oktober van dit jaar. Want dan ga je er weer spelen als het goed is. Ja, niet, niet de grote zaal. Maar, nee. Uh, nee, de oude zaal. De, de oude, oude zaal, ja. Ja, ja. precies. Uh, nou ja, uh, ik uh, zou jullie uh, gewoon willen zeggen, welkom weer terug, uh, want er is wel het een en ander met jullie gebeurd. Hè? Ja, behoorlijk. Ja, Ferry. Uh, want uh, nadat jullie uh, je helemaal blauw hadden uh, gemaild uh, met allerlei mails, waar slechts ongeveer drie mensen op reageerden. Eén, volgens mij. Ja, één. Eentje. Eh, dat was u. Ja, dat was jij. Dat was ik. <laughs> ja, dat was ik. Nou ja, goed. Uh, ik ik, ik had al, was er echt in de veronderstelling dat het er maar drie waren. Uh, er was er één geloof ik in Sneek, er was er één in Volendam ja, en precies. dat was ik. En de, de, de derde die had gemiddeld van uh, wil je ons uit de mailinglijst halen. <laughs> maar dat was wel een reactie, dus uh, vandaar. <laughs> nou ja, goed. Uh, het, uh, het is, het is, uh, jij, ik geloof dat jij of Frank het uh, zei. Een van de, van de twee zei dat van ja, wij denk. hebben iets te vertellen over onze muziek. Ja. Dat kan ik me zo goed herinneren toen, uh, van, die, uh, van die avond in mei, als het uh, goed is, vorig jaar alweer. Ja, alweer en weer Ik denk dat het alweer bijna een jaar geleden is dat jullie hier uh, bij ons uh, in de studio waren. Dat was op Hemelvaartsdag, dag. Ja, het? ja, ja, klopt. Hemelvaartsdag, Hemelvaart. ja, ja, klopt. Ja, dat was, in, dat was zelfs in juni, maar ze dus zit er alweer bijna een jaar tussen, dus uh, het klopt. Ja. Uh, maar er is wel ontzettend en alle jezus veel gebeurd in dat ene. Ja, jaar. nu worden we zelf gevraagd voor radiostations in Pas. Ja. Uh, ja. Ja, dat, dat, <laughs> ja. uh, zou die ene uitzending van ons dat uh, toevallig uh, bewerkstelligen? Ja, <laughs> die is alles uh, begonnen. Ja, nou ja, goed. Uh, ik, ik kan me nog herinneren, jullie, kwamen, uh, uh, jullie hadden een mail gestuurd. En ik, ja, dat wist ik omdat ik jullie gezien had voor Ethereal, de, de latere winnaars. Uh, en toen vond ik uh, toch al de muziek. Sympathiek. Alleen het kwam ja niet echt uit de verf. Omdat het... Nou, het stond nog in zijn kinderschoenen. Ja, ja. nou ja, dat, dat zal het wel geweest zijn. Uh, maar jullie... en... maar, maar, maar in, in de zin dat jullie de muziek. Dat viel me wel op. En toen jullie dat zeiden van nou, we willen wat uh, vertellen. Kom maar. En uh, ja, uh... De rest, uh, uh, uh, hebben jullie uh, geloof ik in die tussentijd ook nog een album uh, in elkaar gezet? Ja, het is echt, uh, het afgelopen jaar is er zo verschrikkelijk veel gebeurd. Uh -huh. ik, uh, even kijken, vanaf het moment dat we hier zijn geweest. Ik denk dat we in oktober de opnames klaar hadden voor het album. Uh -huh. En het album was, even kijken, twee maanden geleden, precies volgens mij vandaag, zeker. Ja, ja. Ja, twee maanden geleden gereleased. En is inmiddels iets van uh, 2000 keer verkocht. En uh, we kwamen binnen op nummer 9 in de albumcharge. En uh, ja, uitskocht Paradiso, nee. de wereld en de alles op van aan. Dus, uh. ah, ja, ik vond het wel leuk. Ja. Want bij uh, die gelegenheid uh, zeiden jullie ook van nou, uh, als het album er is, dan krijg je er één. En ik was zo, oh, ik was echt vreselijk blij dat ik een week van tevoren, voor de release kreeg ik dat album. En ik heb hem afzitten luisteren. Nou, ik... Ik was echt gewoon totaal onder de... Ik was flabbergasted, om het maar zo te zeggen. En uh, met mij waren dat niet de minste, geringste. Uh, Leo Blokhuis en Jan Akkerman, die zeiden hetzelfde. Ja. Ja, en dan uh, gaat het balletje rollen natuurlijk. Ja, ja dan, in, dan ineens uh, gaan er een heleboel deuren open die uh, daarvoor ja. nog gesloten waren. Ja. Ja, eigenlijk ook ja, zonder leuk dat dan nou per se gebeuren uh, dat daar kennelijk uh, grote manieren uh, ja. zich ermee moeten bemoeien en te, dat er dan een mening wordt, uh, wordt geventileerd en dat jullie dan uh, ja, eigenlijk wel. Ja, dat denk, denk ja, nee, ja. maar de, de, voor, voor de mensen is dat ook een bepaalde bevestiging dat ja. dat iets dan goed is of uh, ja, uh, de moeite waard is, denk ik. Ja. Want mensen die uh, ja, kennelijk uh, zijn mensen tegenwoordig uh, behoorlijk pik. Ja. Ja. Ja, zijn we vergiftigd uh, met de, de cultuur van uh, bijvoorbeeld een John de Mol, die dan op een gegeven moment uh, met de Voice of Holland en yeah. allerlei dat soort programma's, uh, talentenjachten in het land, overal uh, worden dat soort uh, evenementjes uh, georganiseerd om maar even te kijken of, uh, of we iemand vinden. Ja, ik, uh, ja dat, is, dat, dat is echt de andere kant van de plaat, van wat wij aan het doen zijn. Ja. Zeg maar. ja, wij, zijn echt, wij zijn echt muziek <lacht> aan het maken. En dat draait om commercie. Ja. ja, want dat, ja. dat viel me dus ook op... Uh, in de, de YouTube-filmpjes... in de clips die jullie maken... bijna alles... alle instrumenten worden gebruikt. En dan valt mij dan nog op... Uh, bij Paradiso, die tweede uh, releaseavond... jij speelt... Uh, Twee verschillende uh, snaren instrumenten. Een banjo, een gitaar. Ik geloof zelfs ook nog bas. Dat, uh, nee, ja, dat, dat wil ik, speel, ik even vanaf zijn. Hoor. Ik speel 6 string, 12 string en banjo. Ja, dat bedoel ik. Nou, en Frank speelt uh, elektrische gitaar en bas dan. Ja. En, uh, en akoestische gitaar dan ook nog. Ja, nou, maar dat uh, is één Ja. En ik heb zes trommels. Dat is niet ja. <laughs> Ah ja, je, ja. Was, je was wel in vorm op die avond in Paradiso, <laughs> vond ik eerlijk gezegd. Uh, het spelplezier druipte bij jou wel. Uh, ja, ja dus dat is wel wel ja. een beetje zenuwachtig, moet ik zo ja, Dat, dat maakt niet uit, maar uh, wat, wat, ik, ik, ik, kreeg, ik kreeg ook echt een, uh, een gevoel van: ja. dit is magisch, inderdaad. Maar dat is ook gewoon zo. We stonden in de Paradiso en hebben zo lang toegewerkt, en het allemaal was uit. En het ging allemaal hartstikke goed, of gaat allemaal heel erg goed. Ja. Dus dat is toch een bepaalde ontlading die je op het podium hebt. Dat ja. je denkt van, oh we staan er eindelijk. En ja. uh, uitverkocht. Ja. En hele familie. En alle vrienden familie was daar en zo. Dus dan is toch een bepaalde extra lading. Ja. En energie die je overbrengt aan de mensen. Die dat ook voelen. En daardoor de avond... Uh, ja, uh, Mooi hebben gevonden. Dat, dat, is, dat is ook, want we gaan zo direct natuurlijk uiteraard wat dingen van jullie album uh, draaien. Dat doen we sowieso. Uh, maar eerst gaan we even een, uh, een stukje muziek draaien. En dan ga ik uh, Marcus in de gelegenheid geven om wat extra microfoons erbij te zetten. Zodat ik aan de andere kant van de tafel kan verzitten. En hier uh, Marcus kan zitten en dat ook Frank uh, erbij uh, kan zitten. Ja. Want anders dan wordt het echt een, uh, uh, een, beetje, uh, een beetje iets in het midden. Maar goed, uh, deze dame hebben we ook uh, gehad. In uh, de uitzending Dat is Nadi Rehani We kennen haar als de dochter van Nadi Van Wind Force 11 En dit is de openingstrack Van haar album I'm Soon I'm sick of sleeping. Wake me up I'm getting old It's night That brings the light out In the morning You'll be gone shields of anger meet me in the same place in a different state of mind and it's just me trying to forget you, just Minute, hey, ah, ja, ja. Maar als je op een gegeven moment ook uh, uh, gasten uh, moet... Voor die met koffie. Precies. Ja, um, ja dat is, dat is het aan het woord, William. Absoluut. <laughs> ja. Ja, dat moet, uh, goed. Maar, um, jij was op de avond uh, flink bezig als uh, de toetsenman. Ja, dat klopt. Ja. Ik eh, heb een geweldige, geweldige avond gehad. Ja, maar ook, ook, ook bij P, PX, ik zeg het maar zo, maar volgens mij zeg je dat heel anders. Ja, ik, het is nu wel de PX. Is het. Het is, ja. anders noemen we nog steeds de PS10 in Volendam. Ja. Maar officieel is het nu de, de PX. PX. Ja. ja, want dat was uh, jullie allereerste uh, release uh, feestje toch? Ja, dat klopt. Ja. Het was echt ook een uh, boven verwachtingen aantal mensen die ons uh, kwamen steunen die avond. Ja. Dat hadden we echt totaal niet verwacht, dus we werden echt overrompeld toen, we ja? toen we al die mensen daar zagen ja. in de zaal. En dat was ook een, ja, een mooie vuurdoop van ons album. Ja, dat, uh, uh, dat is gewoon een eigen een, een thuiswedstrijd, toch? Ja, absoluut. We hebben ja. daar al, al verschillende keren gespeeld. Mm -hmm. En uh, de mensen van de PS10, of de PX, zijn ja. echt. Ja. Altijd hebben ze ons gewoon onvoorwaardelijk gesteund. Ja. Dus we hebben daar echt een goede band met, met iedereen. En als je daar speelt, heb je toch wel het gevoel dat je inderdaad een beetje je eigen huis kan Maar toch was het, was het niet echt een thuiswedstrijd, toch? Hè? Nee. Nee, ik bedoel, er waren echt zo verschrikkelijk veel mensen dat hadden wij eigenlijk nog nooit eerder meegemaakt in onze woonplaats. Ja. En, ja, en op je albumpresentatie komen er iets van 600 mensen. Dat was het, uh, best wel slikken voor ons. Ja, dat geloof ik graag. Nou. Ja. Dat, uh, dat, dat, dat lijkt me ook uh, wat, wat, wat dat er gaat. Uh, ja, we, we, we hadden net uh, zeg maar het, uh, het openings, de openingstrek van jullie album uh, gedraaid. Maar... Tussen, tussen, ja, ja. <laughs> dus, dat, uh, dat uh, <laughs> uh, want, want ik vraag me af de, de, de songs uh, die, uh, die schrijven jullie allemaal of uh, is dat uh, net voor degene die nu zijn jas uitdoet en basis voor, die, Frank legt de basis voor Frank legt de basis ja die heeft het fundament uh, ja. in handen en de songtekst ja. en de songtekst en uh, hoe moet ik me zoiets uh, voorstellen als, als hij met een met tekst komt en met materiaal nou, als, je, als, je, dan, als, je als hij met uh, een, een, een gitaarloopje komt of een stukje tekst en je vergelijkt met de kleurplaat, hmm. dan zijn het alleen een lijntjes en wij kleuren het met de band geheel in. Ja, ja, dat is een beetje het, denk ik, hoe het best uit kan leggen. Ja, uh, maar ik begrijp dat er dus uh, best wel uh, het een en ander uh, wordt gesproken over, uh, ja, over de, de muzikale ja. invullingen. Uh, de kleuren. Ja, ja. zeker. Dus, uh, uh, want nou, je, je zegt het ook heel mooi. Uh, de kleuren. Kleur, maar als ik ook luisterde eigenlijk uh, op die avond in Paradiso, het, het leek me wel een schilderij. Uh, zoals hij daar zijn verhaal uh, aan het uh, vertellen was van wat jullie allemaal aan het uh, wat jullie allemaal beleefd hebben, eigenlijk in die, in die tijd. Bijna zelfs weg geweest. Ik, uh, Frank, uh, ja, uh, je, je staat er nu bij, maar uh, dat was uh, voor mij ook even een moment dat ik even moest, uh, moest slikken. Want dan denk ik, van, uh, dan, dan, dan, dan ben je daar als band Dan sta je eindelijk met z'n vieren in Paradisa, de kleine zaal. Je zei het al, van, uh, mm -hmm. van, ja, dat is een droom. Want je ging uh, altijd eerst om zelfbandjes te kijken en dan ja. sta je er zelf. Ja. En dat moment wat je dan beschreef: van uh, ja, we waren bijna weg. Ja, nee, dat was ook zo. Dus dat is voor ons nog steeds uh, bizar dat we er nog zijn. Dat het eigenlijk zo leuk en cool is. Dat ja. het goed gaat. Dat, uh, ja. ja, want het, het, ik, ja, ik, ik, meen, ik zat, zat, zat zoiets van een, een levend schilderij. Dat ik uh, eigenlijk uh, te beluisteren, eigenlijk. Zoals ja. uh, zo, uh, zo je het verhaal ook vertelde, eerlijk gezegd. Ja, ik denk dat, dat als we kijken naar onze band. en wat we doen. en, en hoe, we, hoe we muziek maken. en hoe we het produceren. en hoe we het ook live spelen. dan is het best wel. Uh, schilderijachtig, denk ik. Ja, ja, ook de liedjes. En wat we, en wat we beleven inderdaad, hoe we, ja. hoe we erin staan. Uh, ja, dat zou ook best een leuk schilderij zijn ja. <laughs> ja. uh, Nou ja, over dat album uh, Actors and Liars, uh, de aanloop. Jullie zeiden al vorig jaar in juni, toen jullie met de Hemelvaartsdag uh, uh, met z'n drieën, toen was Louis er nog niet bij, maar uh, toen vertelden jullie van, uh, ja, we hebben wel wat materiaal uh, wat je al kan draaien, dus uh, dat hebben we ook gedaan. Uh, maar toen waren jullie al volop bezig met, uh, met het uitwerken van, uh, van de ideeën voor dat album. Ja. Ja. ja, toen waren we echt wel diep uh, zwaar in het proces. Denk ja, we zijn, we zijn uh, zelfs niet op vakantie geweest. Nee, nee, nee. We nee. zijn gewoon één stuk door uh, gegaan met opnemen. Moet je dat ook hebben, de liefde voor muziek, om een vakantie zelfs daarvoor te laten schieten? Ja, ik vind een vakantie op zich niet echt een groot, uh, groot offer. Nee? Ik, we hebben er al meerdere gemaakt. <laughs> maar het is wel zo dat we dit jaar zeggen van, ja fuck, we gaan dit jaar echt geen vakantie missen. Nee. Um, af. Omdat we gewoon best wel graag die rust willen gebruiken ook. Omdat uh, het is soms best wel uh, spannend hektisch. en hectisch ja maar als je bezig bent, dan moet je dat absoluut ervoor opgeven. En, en uh, als je echt een goed album moet maken, dan geloven wij ook dat je, je kan, dat je een goed album zonder offers, dat, dat, is, dat kan geen goed album zijn. Dat, dat geloof ik ook niet. Nee, nee. Nee. Uh, maar uh, het is wel onder Bleeding Edge uh, geweest, uh, volgens mij. Uh, ja, we hebben een mon monnikenwerkje in het ja, ja. Je moet al, alle partijen uitzoeken, wat past erop. Bio hoger, bio lager, ja, banjo. met dat... plectrum, zonder plectrum, deze snaren, andere snaren, andere microfoons. Dan heb je het nu nog maar over één bio loopje. Ja ja want dat vond ik dus ook zo typerend uh, er zitten ook gewoon verrassende partijen gewoon ook in dat album opgesloten uh, die ja. banjo die jullie noemen die, die is daar ook uh, heel erg ja. prominent op een aantal nummers ook uh, aanwezig ja, precies ja. Mm -hmm. en dat is ook het idee wat uh, we, uh, zeg maar de muzikale invulling wat jullie eigenlijk toen al hadden zeg maar ja ja, ja. ja. dat is een beetje ja. Ja, de basis die we die we soms doen mij of zo was dat, dan hadden we echt wel wel weet je de grootste basis heb je dan mm. En, en wij zijn wel echt een band die gedijt in, in langer bezig zijn met nummers en lekker de, de boel laten groeien en, en meer, nog meer kleuren geven en ervoor zorgen dat elk instrument dat op optimale manier wordt benut mm. en um, ja eigenlijk uh, uh, hebben we echt een paar dingen toegevoegd waarvan we zeggen ja, weet je, als je het al in een week of twee weken opneemt dan heb je die basis. Maar als je dan gaat voor de, voor de lange periode. Dan krijg je echt de dingen die ja, je die niet ja, maakt. Ja, uh, jij was uh, nog even op dat moment even niet aanwezig bij de opening. Maar uh, er is, uh, ik zei al tegen die andere drie. Van, er is ontzettend veel gebeurd. Uh, hoe, heeft dat, uh, bij jou, uh, hoe is dat bij jou uh, uh, overgekomen? Van, ja, uh, jullie kwamen hier. Uh, Toen sprak bijna helemaal niemand nog over, over, over Alaska. Van, ja, wat de hel is dat? En uh, waar komen... Ja, Volendam. Dat uh, was het enige. Uh, en dat was het dan. En dan ineens uh, gaan er in één keer deuren open nadat Leo Blokhuis en Jan Akkerman uh, ja. zoiets zeggen. Ja, bizar. Ja, ja dat was wel, uh, was wel cool. We hadden ook echt nodig, want we hadden echt wel een uh, we hebben echt wel grote dippen gehad. Ja. Uh, omdat we wisten dat er onafhankelijk uh, zijn onafhankelijk en, en we doen dingen op onze manier, maar Um, ja, het is gewoon erg moeilijk om opgepikt te worden en, en we zien ook wel soms dat er acts zijn Waarvan wij zeggen van ja, weet je, moet dat nou zo nodig opgepikt worden En, en, en dat wij zoiets hadden van ja Je moet natuurlijk ook kijken in jezelf Maar uh, het was soms ons gewoon erg moeilijk uh, om, om bijvoorbeeld überhaupt een persagent te, te krijgen Dat hadden we mm. vanochtend ook nog over, Of vanmiddag nog over uh, ja. En er zijn een heleboel van die, van die grote hoppels geweest. Van, van zeiden van ja, weet je dit is eigenlijk gewoon bijna niet eerlijk voor, voor de offers die we maken en voor wat we doen. Hmm. En toen, eigenlijk door, door een samenloop van omstandigheden, uh, kwam het album. Uh, tenminste, kwam ik, ik Leo Bokhuis op, ja. tegen eigenlijk, of die heb ik toen gesproken. Hij heeft het ja. album gegeven en uh, hij heeft geluisterd en hij was dus heel erg enthousiast. <laughs> ja. en, en, en toen heeft hij eigenlijk, en dat had hij natuurlijk niet hoeven doen, uh, heeft hij ook daadwerkelijk daar werk werkelijk van gemaakt. Door te zeggen, nou, weet je, jullie zijn echt wel. Uh, dat je, zo cool, of het album ja. gaat echt wel wat doen. Ja. Ja, hij was zo overtuigd omdat hij ons dus op, uh, op Nia's dag heeft aangekondigd als, als de belofte uh, van 2012. Dat, vond je, dat vonden en jullie natuurlijk wel heel erg... Uh, we heel goed gebruiken ja. en dat was echt, dat was echt ja, geweldig. Ja. Ja. Uh, nog even over de ervaring bij Matthijs. Ja, ja. Want dat vind ik, uh, ik heb het uh, fragment teruggez teruggezien. Ja. Dan sta je daar uh, voor, de stad van Nieuwkerk, uh, die staat dan uh, met zijn microfoon zoals jij nu. Uh, maar dan had hij hem in zijn handen. Ja. En dan zegt hij van, uh, hoe voel je je nu? En dan zei hij, ja, ik uh, ben je hartstikke nu nerveus. Uh, ja. Het was serieus, ja. was echt best wel, uh, wij zijn uh, helemaal geen zenuwachtig peentje. Hm. Okay. Maar uh, op dat soort momenten, dan, dan heb je toch op een of andere manier, dan ik wel heel erg goed dat al die offers die we gemaakt hebben. Dat op dat mm -hmm. moment moet je gewoon moet je knallen. Het grappig gewoon uh, het het gaat gaan gaan doen. Wij, uh, alles, alles of niks op dat moment. En, en, ja. en dat vinden wij gewoon heel spannend. En, en wij kunnen daar best. Uh, dan ja, hebben we wij spannend. Ja. we kwamen aan, in de middag kwamen we aan daar. En we soundchecken en een uh, heel strak programma, allemaal en zo. En wij kwamen er aan. En toen uh, wij de boel uh, opstelden, drumsel opstellen gitaartjes opstellen en toen zei iemand van de band: hey waar is ik? koffie koffer met die, al die kabels gebleven? Die pedaal? Ja. Die heb je uitgepakt. Nee dat is Zo'n zo stripverhaal ja, Dus zijn, we, ja. is, dat zou uit toch doen Dus toen is Frank ja. en uh, Willem Die zijn nog uh, naar uh, richting Vonam toe gereden ja. Heeft de broer van Frank Is ons tegemoet gereden met die koffer ja. Toen de koffer overgegeven was We zaten met drugsdeal bijna ja. op, een, uh, op een benzine uh, ja, ja. Ja. En toen weer vliegend, uh, vliegend terug naar uh, de Over de A7 zeker Ja, ja uh, dat dacht uh, ik al En daar weer uh, de, de boer aansluiten Toen soundchecken ja. En toen, uh, toen was het tijd om ja, ja, toen het, toen het <laughs> ik, vond het wel, ik vind het wel een heel mooi verhaal wat je daar uh, wat je daar vertelt over, over iets wat dan uh, ontbreekt, maar wel, ja, wel heel erg, erg essentieel is voor dat uh, optreden. Ja, over, over daar. 20 kabels, alle twee uh, al. Wat, wat zeg je, William? De keyboard zou anders gewoon totaal niet aangesloten kunnen worden. Nee, nee, nee. En uh, ja, jouw jou inbreng is niet geheel onbelangrijk, uh, geloof ik in, uh, in de band, uh, dacht ik zo. Nee, ik <laughs> Ik, vooral in het nummer Arms the Arts uh, ja. heb ik dan een hoge partij op de, op de piano en een laag partij op de filicoda. En, en soms is het gewoon belangrijk om een bepaalde laag te geven. Ja, ja, en als je ja. dat dan niet hebt, dan blijft er een, een tweede stem over. En ik denk niet dat we daar echt uh, blij mee waren geweest bij de Wereld Nee, nee is alleen mijn tweede stem. Nee. En, en, en Frank en Verp uh, <laughs> akustisch uh, niet ingeplucht. Nee. <laughs> Mooie show. Ik zie er allemaal, <laughs> <Ik laughs> allemaal voor. me. Ik zit er allemaal voor me. Drum solo van ja. me, een minuut. Ja. <laughs> Goed, een we gaan eerst iets uh, draaien van LMO Racetrack. Uh, welke is het, uh, Louis? Want jij kwam er mee. Nee, Frank kwam er mee. Frank kwam er mee. Nou, uh, vertel Frank. Uh, twee van de Nummer twee. twee. Nummer twee. Nummer twee. Oh, uh, wat hebben jullie daar gezegd dan? Oh jee. Zij hadden. Ja, uh, Marcus. Ja, zij hadden. Streef in toe. World, uh, World's Sweet Trouble uh, erin staan Nee, je moet, uh, de Moon Ride Time De Moon Ride Time, hoor ik dat goed? Ja, ja, ja. ja oké, okay. ja, ja, ja. nou dan uh, ja, track wordt track daar geen redden. punt kan Dat is dat ja. ja, ja, dat track, dat track dat nummer 4 Track nummer 4 Laten we die uh, eerst uh, gaan draaien While well the moon rides high And I break the chain With me will power And I count a minute seventeen Captain Rastan Captain Rye, I'm going. Mm -hmm. We search for Lamb, but still at sea. Turn the steering wheel to the left. Situation complication. I counted a minute, seventeen Captain I stand. Captain Rye, I'm going. Captain I stand. Captain Ryan going Well the moon With me will power, and I count a minute, 17. Captain, where I stand, Captain, where I'm going. I'm uh sorry. -huh. Ja, uh, ik zei al, dit, uh, dit uh, was dan toch uh, de banjo die er heel erg uh, nadrukkelijk in aanwezig uh, was. 155, uh, uh, ik, uh, ik, ik kreeg hem uh, toen ook uh, van jullie uh, toegestuurd uh, met een... Uh met een zegel uh, erop? Want ja. dat, uh, dat is ook iets. Uh, jullie maken er wel werk van. Ja, ja, dat. Uh, is dat, dat ook een beetje jullie visitekaartje om, uh, om Ja, te... eigenlijk is dat wel ons visitekaartje geworden. We hadden dat toen als idee en toen hebben we gewerkt. toen werkte dat eigenlijk bijzonder goed. Mm. En. Um, ja, iedereen was zo enthousiast daarover dat we zoiets hadden. Van, ja, weet je, dat dat, dat werk dat is wel de, de sfeer uh, die mensen oppikken en leuk vinden. Mensen zijn ook benieuwd weet je, wat zit er nou in. En, en, mm. Het is wel heel veel werk met die lakzegel en uh, ja, het is gewoon een ja, vrij groot klusje. Maar, uh, Wie hebben jullie daarvoor gecharterd? Bij half vier. Half ja, vier? Ja. <laughs> Toen moesten jullie zeker weer helemaal terug. Uh, van, hoe zat dat ook alweer met handenarbeid? Het uh... nou, ja, is wel een handenarbeid klusje. Ja. Ja. <laughs> ja. Ja, nou nee, goed. Ja. Ja, maar ik, ik, ja, ik vond het wel heel erg mooi hoe jullie dat uh, deden. En do, ik zag het ook uh, bij het. toen mijn brievenbus klepperde met het album. zat er ook zoiets op. Het werk wat jullie erin gestoken hebben. Want uh, ik, ik, ik, ik, bij de, in de aanloop hier naartoe. Uh, zeg maar in, uh, in de inleiding zei ik al van. Is, het, het, is zo, het lijkt me zo frustrerend om tegen muren op te lopen uh, als, als band. Uh, terwijl je weet wat je, wat je eigenlijk kunt. Ja, daar heb uh, eigenlijk... constant over. Constant, ja. ja. We zijn echt ja, vechten tegen ja. de BK. We zijn goed in muren afbreken. Ja. <laughs> ja. ja? uh, nou, komen jullie uit Volendam. Er is, een, uh, er is een plaatsgenoot van jullie die ook aan de Grote Prijs heeft meegedaan. en die heeft daar toch al het een en ander over gezegd. Mm -hmm. Hoe kijken jullie daar nou tegenaan eh, als Vallendamse ja. uh, muzikanten? Een beetje natrappen. Uh, uh, ja. ten, ten eerste uh, vind ik dat je in dat voor communicatievormen ook een bepaalde vorm van respect moet hebben. Uh, tegen wie je het ook hebt, Weet je, al heb je tegen Gerard Joning, ja. vind ik dat ook die man een uh, vorm van respect uh, verdient. Mm -hmm. uh, en dat, dan bedoel ik dus al, al heb je het, je, dat is eigenlijk al, al dat, weet je, dat, dat vind ik eigenlijk al. Dan hebben we over andere dingen, dat, dat Kees uh, heeft een ontzettend grote mond. Want we hebben het over Kees Meefield. Ja, we hebben het over Kees Meefield. Uh, maar hij heeft het ontzettend, uh, weet je, het Club Lies van Feyenoord kent hij niet. Dat hmm. uh, is een soort van Geert Wilders met gitaar. Uh, dus <lacht> hij, hij zegt een boel, maar wat maakt hij ervan waar? Weet je, uh, hij zou onafhankelijk zijn, onafhan onafhankelijk als shit en dat moet je doen. En ja, vervolgens tekent hij weer pias. Ja. Um, weet je, uh, hij heeft een heleboel dingen gezegd die zo ontzettend uh, uh, zichzelf uh, tegenspreken. Dat je eigenlijk denkt van ja, weet je, ben je nou niet gewoon ontzettend in de war. Ja. Um, plus, um, weet je, als je dingen zegt, um, dan is het soms best moeilijk om uh, die dingen ook weer terug te nemen. En dingen die Jood heeft gezegd ook over bijvoorbeeld uh, Matthijs van Nieuwkerk. Ja. Uh, gehoorde tv-klootzak bijvoorbeeld. Ja, ik vind dat uh, best wel dingen met een randje. En, en ook uh, onze dorpsgenoten Nicke Simon dan. Uh, kijk, wij hoeven ook niet per se Nicke Simon uh, op uh, of zo te luisteren of te horen. Mm -hmm. Want dat is ook geen groot fan van de jongens. Maar dus ze doen wel wat ze doen. Ja. En laten ze dan in hun waarde. Weet je? En als je dat ja. gaat vergelijken met poep. Ja. Ja, ik weet niet. Ik vind dat uh, eigenlijk gewoon totaal overbodig. En ik vind ook dat Kees gewoon uh, zelf een schop onder zool verdient. Groot. Dus, en wat, want, Kees oh. heeft, want Kees heeft zelf bijvoorbeeld uh, een album opgenomen in twee weken met uh, liedjes waarvan ik zeg, ja, dat had allemaal beter gekund. Hij heeft ook nog al, ik denk drie jaar, dat hij ongeveer honderd liedjes in materiaal heeft. En op het album staan uh, twaalf liedjes die ik al zes jaar van Kees ken. Hmm. Dus, weet je, Kees moet maar eens gaan kijken naar zichzelf en wat minder naar anderen. Dat is een duidelijke taal, uh. Dat, dat uh, ja, ik, ik, ik, had, ik had toch. Uh, ik, ik, ja, ik weet het niet. Ik, omdat jullie toch een heel ander soort popmuziek brengen dan, mm -hmm. dan we kennen van uh, de drie J's. Ja, ik, ik doe het toch maar weer, uh, omdat Van ja. dan nou eenmaal uh, meer bekendheid heb van de drie J's. Nikke, ja. Simon en Jan Smit, om maar even wat uh, de, namen, de bekende namen ja. te noemen. En dan komen jullie daar nog bij in een heel ander... Uh... Juist daarom, weet je. Ah, ja. ik, ik zou ook juist zeggen tegen, we dat wij in gedachten hadden of wat we ja, in hadden gebeeld mm -hmm. Of het nou voordelig had geweest voor ons of voor Kees uiteindelijk. Um, weet je? We hadden verwacht dat wij samen vondjes zouden kunnen vormen, weet je. Ja. En, en wij doen dat ook met andere mensen die wij kennen. Uh, ja. Cosmic Carnaval hebben we het net over gehad. Ja, het het is een band uh, die wij, uh, weet je, waar mij wel wij een soort van vriendschap hebben van we zeggen, weet je, wij zijn onafhankelijk en we gaan daarmee dingen doen. Ja, omdat het kan en omdat het nodig is. Ja, wat is dat toch jullie met de Cosmic Carnaval? Want ik heb ze hier uh, in de buurt heb ik ze, uh, gezien uh, bij een huiskamerconcert in Schalkwijk. En ik heb ze later uh, in het jaar nog... Uh, en dat was, nou, dat was een totaal uh, mooie avond. Uh, dat was de avond dat Nederland tegen Brazilië had, ge had gespeeld. Oh, oh, stond nou, ze ze ook nog. Ja, stonden ze in het patronaatcafé. En ik zie die, die Nick Schuit die zie ik nog zo om die microfoon heen kijken... wat Ghana aan het doen was tegen Uruguay. Uh, <lacht> het, is een, het is een ontzettende sportliefhebber. Want uh, hij vreet alles wat, uh, wat dat er gaat. Ja. Dus, uh, maar... Uh, het zijn de ja, die jongens die. Oké, die kanten. Ja, het zijn muzikanten. Ja. Vind ja, en het, ik. Zijn ook, het zijn ook mensen met een hart. En, ja. en heel erg juist. Uh, en oprecht. En ja. ontzettend en, en aardig. wat ik net al zei: we komen heel veel mensen tegen die. die um, nou, arrogant zijn eigenlijk, of, of heel veel van ze zelf Ja, vinden. maar ik, ik, en dan dan je... dat er dan maar eenmaal bij bij die muziek? Blijkbaar ja. uh, vinden heel veel artiesten dat super belangrijk. En, en ik denk, denk, denk dat dat komt omdat ze dan... Uh, ja, het, het kan wel zo zijn dat je vindt dat je podium staat en dat je dus meer dan een ander bent en dat je dus ook een bepaalde act moet hebben. Ik weet niet precies. Ja. Uh, maar... We hebben het over de Casper Carnival. En, ja. en laten we ook naar hele mooie dingen kijken. En ja, precies. En we hadden dus, wat moeten ze? En eigenlijk direct hadden we zoiets van, shit, dit zijn gewoon fette, ja, en positieve, wel enthousiaste ja. mensen. Waar je meteen een klik mee hebt. En dat komt, denk ik, omdat we een soort gelijke instelling hebben van, dat je muziek is iets leuks, iets moois, daar moet je van genieten. En, universeel um, ook, denk ik. Universeel. Ja, en... en um, Waar wij ontzettend van, van baal of wat ons frustreert is dat te zien dat gewoon heel veel uh, mensen of artiesten zoals ons, die, die dus op die manier erin steken, uiteindelijk niet, um, weet je, uiteindelijk niet voor elkaar krijgen om te overleven En wij zijn van plan om dat in ieder geval te veranderen. Ik ga het anders stellen. Is uh, het woord oprechtheid heel belangrijk? Loyaal. Ja, ja. ja loyaal. Ja. Dat is ook een heel mooi woord ja. uh, wat, je, ja. wat je zegt daar. Dank je. Ja. Ja. Ja. En ik, ik denk ook dat, dat op dit moment in popmuziek uh, weg is ofzo. En, en dat, ja, dat kun je ons heel naïef noemen. Wat we waarschijnlijk ook zijn, dat, dat ja. hoort waarschijnlijk we ook wel soms Ja, maar bij dat vind ik nou van. juist weer het mooie eraan. Dat, je, maar, dat ben ik zelf namelijk ook. Nee, ben ook heel is. erg naïef ja. wat dat, wat dat ja. dus, uh, Maar we hebben, we hebben mooie dromen. Uh, als we kijken naar wat, we, wat wij zien van Nederland over uh, misschien 20 jaar of zo. En dan is het niet zo dat we op een of andere Messias-achtige manier onszelf opwerpen van wij zijn die bands die dat gaan doen. Nee. Ik denk juist dat je moet zeggen van wij zijn één van de bands die met een hele groep uh, mensen een andere instelling gaat hebben. Waardoor je over, over misschien 10 jaar een, een, een landschap oh, hebt alla oh, ja. uh, België. Waar het ja. wel gebeurt. Waar je wel ziet dat mensen gewoon elkaar steunen en elkaar helpen. En, en de, waar dus een goed levendig bruisend bandjes uh, gebeurd hebt. Want dat heb je hier niet door die mentaliteit. Is, is, ja. Maar is dat ook niet een beetje uh, de klimaat die... Ja, het is gemakkelijk om uh, te wijzen in de richting van overheid en, uh, en noem maar op. Maar ik denk altijd dat je waar ook in, in, in een uh, in eigen, je hand in eigen boezem moet steken. Mm -hmm. Van je moet er iets maken en alles eruit halen wat er zit. Ja, ja. En, en wij, elkaar ook uh, zijn, gunnen, denk ik. Wij iets. zijn groot voorstanders van het afschaffen van de subsidie voor de kunst. <coughs> uh, want als je kunst maakt en je doet het goed. Of als je het kunst maakt met, met passie ervoor. Dan zorg je ervoor dat je dat kan overleven. En dan zorg je ervoor dat je dat kan doen. Uh, is dat ook een beetje de Valendamse mentaliteit? Dat je uh, zo'n beetje ook... Ik zelf. dat Valendammers zijn daar niet echt mee bezig, denk nee. ik gewoon. Ja, wat wou je zeggen? En Friese mentaliteit. Ja, want uh, jij ja, komt misschien ook wel Ik denk niet echt. Ik denk dat het meer gewoon hard voor de muziek is en... Ja, wij kunnen er nog niet van leven. Maar we hebben allemaal een klein een baantje ernaast. Ik ben een barman en we hebben nog wat uh, baantjes ernaast. Om te kunnen leven van de, van de muziek. En, uh, dat, dat zijn wel een beetje de mu type muzikanten. Hè, uh, ja, het de... loon is, is het maken van de muziek. Hmm. En dat is het, het leven van de kunst. Dat is ons loon. Ja. Dat zijn geen harde knaken. Dat zijn gewoon... Gevoelens en mooie dingen die je meemaakt Dat is ons loon Ja maak je dan Want barman hè, Ik bedoel uh, Nadie hadden we hier een paar weken geleden Die uh, werkt ook in een, in een café uh, ja. Loopt ook uh, met uh, dienbladen Met koffie uh, En uh, noem maar op ja, uh, ja. Uh, Maak je dan zoiets mee En dat je denkt hey, uh, En dat je dan hem uh, bijvoorbeeld even waarschuwt Ik heb wat dat we bijvoorbeeld een soort song ergens over kunnen maken hè? Omdat je beleefd beleeft Nee, nee, nee daar nee. Nee, maak je zo weinig mee of je, je maakt dingen. Ah, ja, ja, niet, uh, ik... niet inspiratievolle dingen En nee, je denkt van jeetje, dat ga ik een liedje overschrijven Ik moet vaak even bellen <laughs> Dat ga ik niet tenminste uh, Goed, <laughs> uh, over het uh, maken van liedjes en, uh, Want ik uh, vond het uh, even leuk om even een kleine inkijk uh, te krijgen In, uh, in de, de popmuziek uh, hier in Nederland Maar we gaan eerst even een stuk uh, muziek draaien ik, uh, ik, ik ben even kwijt uh, wat, het, uh, wat het was Er was iets uitgevoerd uh, ...gezocht ja. uh, geloof ik. Uh, wie? Wie? Wie ja. kan ik het woord geven? Dat kind. Dat is een Zweedse band. Ja. ja. En uh, dat nummer heet Mannen Vita hadden. Ja. En het is eigenlijk ongelooflijk dat deze band zo obscuur is in de rest van Europa. Terwijl ze in uh, Zweden op een populatie van 4.800.000 albums hebben verkocht. Zoveel? Ja, 1 op de 5. Ja. Uh, is dat ook iets uh, van wat jij in je achterhoofd en wat je, wat je mede vrienden van. Alaska oh, als ik dat ook heb. Van, <laughs> zoiets van. 1 nou, ah, uh, op 5. Ja, dat is een goede. 1 <laughs> op 5. Minstens 1 op 3. Nou, 1 <laughs> <een> op 3. <laughs> De komische oh, noot. Ja, ik vind het wel leuk. Goed, we gaan even luisteren naar uh, Kent. De keuze van uh, de band Alaska. Uh, ik, uh, ik zou uh, vragen even aan, aan Ferry uh, willen stellen, kort uh, Want uh, Zweedse, Zweedse band zei je? Ja, Zweedse band uh, hoe ben jij er in, uh, mee in aanraking gekomen? Ja, ik, ben, uh, ik ben fan van Scandinavische bands. Ja? En, uh, Modi uh, Nee, Modi valt daar weer totaal bij <laughs> Nee, uh, Sigur Loss onder andere En ja, uh, CBA. CBA hoort er ook bij En Kent IJsland, hè? Ja, maar dat is ook Scandinavisch, hè. Ja dat, Ja, ja. Nee, ik vind het wel mysterieus. Ja, moet het ook een beetje mysterieus zijn? Ja, ik vind van wel, Zit er ook een kleine mysterieuze kant van Alaska? Zit dat er toch ook een beetje in verwerkt? Ik denk onbewust. Ja, ik bedoel, we delen eigenlijk alle muziek die we luisteren. En ja, we hebben wel echt een paar zijweggetjes, een paar afslagen. Maar ik denk dat we wel op dezelfde weg rijden. Ja, oké, okay, nee, ja, want je moet dan een beetje op dezelfde weg zitten. Uh, we gaan uh, richting het uh, nieuws van uh, 9 uur. En ik denk dat we zo langzamerhand uh, ook het, uh, het laatste uh, uh, nummer even voor 9 kunnen draaien. En dat is ja. natuurlijk weer een uh, track van jullie uh, mooie album. Het uh, gelijknamige nummer Actors and Liars. Heel kort, Frank... Um, hoe, je, hoe heb je dat liedje samen met je vrienden in elkaar gezet? Ja. Uh, de basis is van ver. Die had een heel mooi ja. loopje, een heel mooie, mooie akkoordenprogressie ja. en, en uiteindelijk uh, uitgewerkt. We hadden wel vrij snel het idee dat het, het ons afscheidsnummer zou zijn. Tenminste, toen ik ja. bezig was, had ik dat idee wel. Um, dus het is bedoeld als afscheidsnummer. Uh, als ja, Aan ja. op het einde van ons EP zou ja. staan. Ja. Uh, van we zouden ermee stoppen. Ja. En, um, uiteindelijk werd het dus eigenlijk een, een nieuwe doorstart toen dat EP goed viel. En we besloten om uh, dat uh, uh, als basis te nemen voor het uh, album Mekters Goed, daar gaan we mee afsluiten en dan uh, dat gaan we na negenen gewoon weer vrolijk verder met nog een uurtje Alaska. Oh, For those on the stage our nose in the dust, and our hands came with dust, and they never offered smiles or dealt with us the groundings. They picked their vows from the stage their nose in the Periods and the It's the actors and the liars It's the actors